...over het verhaal van Ashab al -Ugdud. Vorige keer hebben we een begin gemaakt. We hebben gesproken over de achtergrond van de samenleving... ...waarin uh, dit jongetje geleefd heeft. En we hebben uh, vergelijkingen gemaakt met de samenleving van vandaag. En we hebben ontdekt dat er heel veel overeenkomsten zijn... ...tussen de samenleving van toen en de samenleving van nu... En we hebben specifiek die punten eruit gepakt die betrekking hebben op de daawa. Omdat dit een verhaal is van daawa. Zoals ik al zei, de methodologische stappen van de Douwen worden hier uh, uiteengezet. En we hebben gesproken over het gebrek aan uh, sociale controle in die samenleving... waardoor dit jongetje in de klauwen van de tirannen kon vallen. En we hebben gesproken over de weg die deze jongen aflegde... ...naar het paleis van de Tovenaar om daar college te krijgen in het tovervak. En we hebben gesproken over het plan van Allah subhanahu wa ta'ala om dit tegen te gaan. Door middel van het plaatsen van die monnik op het midden van de weg. En we zijn uiteindelijk gekomen tot... ...de jongen die op een gegeven moment vertrok vanuit zijn huis naar het paleis om college te volgen... ...en een beest tegenkwam dat de weg blokkeerde voor de mens... En de mensen verzamelden zich bij dit beest en dat beest versperkte de doorgang. En dat jongetje greep deze gebeurtenis aan om een twijfel die in zijn hart bestond weg te nemen. Hij pakte een steen en hij zei, vandaag zal ik weten wie er op de waarheid is. De monnik of de tovenaar? Want we hebben gezegd, tot hieraan toe bezocht hij zowel de monnik als de tovenaar. En hij wist dat dit niet beide waar kon zijn. Hij wist dat een van de twee het verkeerde pad was. En dus hij wilde uitsluitsel over welk pad het juiste was. En hij greep deze gebeurtenis aan en hij pakte het steen en hij zei, O Allah, als de weg van de monnik geliefder is bij u dan de weg van de tovenaar, dood dan dit beest met deze steen. En hij gooide de steen... en hij doodde het beest. En het is nu duidelijk geworden voor, de, voor dit jongetje... dat de weg van de monnik geliefder is bij Allah... dan de weg van de tovenaar. En na dit voorval ging hij terug naar de monnik. En hij zei tegen de monnik... hij vertelde hem wat hij had meegemaakt... het incident met dit beest. En de monnik zei toen tegen hem... O mijn zoon... Vandaag ben jij beter dan ik. Hij zei, o oh mijn zoon, vandaag ben jij beter dan ik. En binnenkort zul jij beproefd worden. En als iemand jou naar mij vraagt, zeg dan niks over mij. Vervolgens begon de jongen de blinde en de leprozen te genezen. En hij genas alle mensen van allerlei ziektes. Dit is het gedeelte van de hadith waar wij vandaag bij stil zullen staan. We hebben gezegd de jongen stond daar voor dat beest. En hij voelde zich ongemakkelijk dat hij zowel de tovenaar als de monnik bezocht. En hij wilde uitsluitsel over welk pad nou het juiste is. En hij voelde zich ongemakkelijk omdat zijn fitra, zijn natuurlijke aanleg, vertelde hem dat deze twee zaken, ja niet sihr, ...tovenarij en islam diametraal tegenovergesteld zijn aan elkaar. Want de islam is de waarheid die zo duidelijk is als zonlicht. En tovenarij is duisternis die zo duister is als de nacht. De islam gaat over realiteit, over zaken die gebeuren in de realiteit. Zelfs als we het hebben over het ongezienen, dan nog gaat het over de realiteit... Maar tovenarij gaat over bedrog. Tovenarij vernietigt het hart en de geest. En de islam ontwikkelt het hart en de geest. De islam heeft tot doel om een rechtvaardige samenleving tot stand te brengen. Maar tovenarij was bedoeld om ongelijkheid in de samenleving in stand te houden. Dus de jongen voelde zich ongemakkelijk bij deze twee. Deze twee zaken vertegenwoordigen diametraal tegenovergesteld aan elkaar een zaken. Yani, dingen die niet verenigbaar zijn met elkaar. En ik heb een aantal voorbeelden genoemd die je niet kunt verenigen. Het daglicht kun je niet met de nacht verenigen. En dus riep hij Allah subhanahu wa ta'ala aan om hem uitsluitsel hierover te geven. Hij had kunnen doorgaan met zowel luisteren naar de monnik als de tovenaar. Hij had kunnen doorgaan met onverschillig zijn en beide vakken leren. Maar de jongen voelde zich ongemakkelijk. Hoe komt dat? Dat komt omdat de islam zich inmiddels had gevestigd in het hart van deze jongen. En als de islam zich vestigt in iemands hart, dan is er geen ruimte voor valsheid in dat hart... En deze jongen begreep de essentie van de religie. En omdat hij de essentie van de religie begreep... kon hij het niet verdragen dat valsheid naast islam bleef bestaan. Hij wist dat een van de twee de ander moest uitsluiten. En dit is wat de religie ook met ons moet doen. Als de religie ons niet verandert op een dusdanige manier dat het ons aanzet tot het herkennen van de valsheid... en het zoeken naar een manier om van die valsheid af te komen... dan hebben wij de essentie van religie niet begrepen. Als religie en valsheid beide kunnen bestaan in een hart... dan is de essentie van de religie niet begrepen. Als religie een setje van theoretische gedachten zijn. En het kent niet een praktische manifestatie in het leven, dan is de essentie van religie niet begrepen. En de praktische manifestatie van religie in het leven is dat je in eerste instantie de valsheid gaat herkennen. Want daar moet de islam jou toe aanzetten. Dat jij de valsheid als zodanig gaat herkennen. En dat je de valsheid ook niet meer gaat accepteren. Het is niet alleen een kwestie van weten wat vals is, maar dat je daar ook. ...een afkeer tegen gaat krijgen... ...en dat je het niet gaat accepteren. En dat je natuurlijk daar een strijd tegen gaat leveren... ...om die valsheid te elimineren... ...uit jouw leven... ...en tot zover jouw mogelijkheden rijken... ...uit dat deel van, van, van jouw omgeving... ...waartoe jij in staat bent. En de grootste valsheid... ...want tot nu toe hebben wij de term valsheid... ...als een soort containerbegrip gebruikt... ...waar alles... Uh, ...onder geplaatst kan worden... ...wat tegen, tegenovergesteld is aan islam... Maar de grootste valsheid die lijnrecht tegenover de islam staat. is shirk. Afgoderij. En afgoderij maakt de islam ongeldig. En om te weten hoe wij deze valsheid dus kunnen bestrijden. moeten wij weten. wat over afgoderij is, wat shirk is. En we moeten ook weten hoe de shirk zich manifesteert in de samenleving. of in het leven. Want. De shirk is ook niet een theoretische zaak. Het heeft ook een praktische manifestatie in het leven. En om de shirk als valsheid te herkennen... ...en om daar afstand van te kunnen nemen... ...moet je weten hoe het zich manifesteert... ...zodat je er afstand van kunt nemen. Want als het een theoretische zaak blijft... ...die je uit de boeken kent... ...en je kan de rijtjes opdreunen uit je hoofd... ...en je weet hoe de ulama de shirk hebben uitgelegd in de boeken... ...maar vervolgens ben je niet in staat om te herkennen hoe die shirk... ...uit de boeken zich in de maatschappij manifesteert... ...zodat je er afstand van kunt nemen... ...dan heb je er niks aan. Dus we moeten weten hoe de shirk zich manifesteert in de samenleving... ...zodat we er afstand van kunnen nemen. En als de islam niet ge tot gevolg heeft... ...dat wij leren wat shirk is... ...dan is er geen sprake van de islam. Als je wilt weten wanneer er wel sprake is van de islam... Lees dan de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. En wie de Tawut verwerpt, en de Taroet is alles wat aanbeden, gehoorzaamd en gevolgd wordt buiten Allah en daarmee tevreden is. Wie de Tawut verwerpt en geloof heeft in Allah. Hij heeft zeker het stevige houvast gegrepen dat niet kan breken. En de stevige houvast dat is de islam. Maar de voorwaarden daarvoor worden geschetst in dit vers. De twee voorwaarden. Je hebt dat stevige houvast pas gegrepen als je één koffer bij hebt gedaan... Als je dat taroed hebt verworpen in al zijn variëteiten. En om dat te weten of om dat te kunnen doen moet je weten wat de taroed is. Ook weer niet alleen in theoretische zin maar ook in praktische zin. Als wij zeggen dat taroed is alles wat aan beden gehoorzaamd en gevolgd wordt buiten Allah en daar, te, en daar tevreden mee is. Dan moeten wij aan de hand van deze theorie ook kunnen herkennen wie en of wat de taroed in de maatschappij is. Want anders kunnen we er geen afstand van nemen. Anders kunnen we het niet verwerpen. En we moeten ook weten wat verwerpen dan is. Hoe we dat moeten doen. Verwerpen is ook geen theoretische zaak, maar een praktische zaak. En Mohammed, zonder te veel in te gaan op deze Akida-kwestie. Want dit is uitgelegd in genoeg Akida-boeken en is een essentiële kennis ook voor de moslim. Dit is wel. Wat islam met ons moet doen. Dat het ons aan moet zetten tot het herkennen van valsheid. Zodat we daar vervolgens afstand van kunnen nemen. En dat is wat deze jongen vandaag ook gaat doen. Hij gaat valsheid voorgoed uit zijn hart verbannen. En hij heeft de valsheid nu gelokaliseerd. Hij weet dat valsheid de, de, de manifestatie van valsheid is door middel van die shirk en die shirk die deze tovenaar verkondigt. En waarmee ze de, het koninkrijk... Uh, uh, yani de, de, de onrechtvaardigheid on, on en de ongelijkheid in, de, in dat koninkrijk in stand houden. Hij weet nu dat dit de valsheid is. En nu gaat hij daar op praktische wijze afstand van nemen. En let goed op hoe de jongen zijn uh, uh, dua formuleert. Hij zegt, oh Allah, hij riep Allah subhanahu wa ta'ala aan. En dit had hij ongetwijfeld geleerd van de, van de monnik. Dus religie had al wortel geschoten... ...in zijn hart. En hij zei... ...ook een van de manieren waarop hij zijn dua formuleerde is... ...als de weg van de monnik geliefder is bij u. Dus hij begon bij de monnik. Wat wil zeggen... ...dat zijn natuurlijke aanleg... ...hem al vertelde dat de weg van de monnik de juiste is... ...maar hij had alleen nog een bevestiging nodig van Allah. En dit is ook... ...hoe de mens in elkaar zit. Van nature weet men... ...waar goedheid zit... En waar valsheid zit. En dit is een aanleg die Allah subhanahu wa ta'ala in ons heeft geplaatst. En kijk ook naar hetgeen dit incident representeert. De jongen ziet het beest als een tarot die de weg van leiding blokkeert voor de mens. En hij ziet de steen als het middel dat nodig is om deze blokkade op te heffen. Ja, de de, het beest representeert in de beleving van dit jongen de tarot die de weg van leiding blokkeert voor de mensen. En de steen die hij opraapte en die hij vervolgens gooide, representeert het middel waarmee deze blokkades opgeheven dienen te worden. Een tarot zal nooit uit zichzelf ophouden. Ja, niet ophouden met het blokkade vormen voor de leiding van de mensen. Er is altijd iets nodig. ...waarmee deze blokkade wordt opgeheven. En dit incident representeert zowel het obstakel dat de weg van leiding blokkeert... ...als het instrument dat nodig is om die blokkade op te heffen... ...en de leiding voor de mensen vrij te maken. En ook zien wij in deze gebeurtenis de praktische invulling van da'wa. Want wat is da'wa nou eigenlijk? Douwen is het opheffen van blokkades die de weg van leiding blokkeren voor de mensen. Dat is da'wah. En het is niet simpelweg bezig zijn met theoretische zaken die heel ver afstaan van de praktijk van de mensen. Douwe is met je voeten in de modder staan. En de mensen praktische handvaten geven. En als je dat niet kunt doen. Dan moet je het werk van da'wah overlaten aan degene die daar wel toe in staat staat. Dat wil zeggen, en waarom zeg ik dit omdat het opheffen van blokkades in tegenstelling tot douwen in theoretische zin, dat is dit wat we nu aan het doen zijn. Lezingen geven, misschien boeken schrijven en op andere manieren bezig zijn met douwen in theorie. Maar als we douwen begrijpen uit dit verhaal, dan betekent dat dat je, zoals ik net al zei, met je voeten in de modder moet staan. En dat je praktisch bezig moet zijn om blokkades op te heffen. En het opheffen van blokkades gaat gepaard. Met risico's. En die risico's moeten worden genomen. Anders kunnen die blokkades niet worden opgeheven. En als men daartoe niet in staat is. Omdat er bijvoorbeeld risico's aan verbonden zijn. Dan moet dat overgelaten worden aan degene die daar wel toe in staat zijn. En die wel bereid zijn om die risico's te nemen. En men moet dan niet de douwe dragers voor de voeten gaan lopen. En met voor de voeten lopen bedoel ik... dat degenen die de douwe dragen... of degenen die in het veld van de douwe bezig zijn... dat zij dat werkveld van de gaan verkleinen... tot een werkveld dat is ontdaan van risico's. Ja, niet een werkveld waar geen risico's aan verbonden zijn. Hoe doen ze dat? Bijvoorbeeld door essentiële onderdelen van de islam te verdoezelen. Omdat het verkondigen ervan... ...risico's met zich meebrengen. En dat bijvoorbeeld... ...onder het mom van hikma en maslaha ...de moslim wordt voorgelogen... ...over de ware aard van zijn religie... ...alleen omdat men niet bereid is... ...om de risico's te nemen. En dus een... ...vertekend beeld van de islam... ...presenteert aan de mensen. Niet omdat de islam zo in elkaar zit... ...maar omdat de dawa dragen, ...de risico's niet wil nemen. Dit bedoel ik met voor de voeten, voor de voeten lopen. En sterker nog... Niet alleen dat het werkveld wordt verkleind... of die kaders worden verkleind... maar dat ook degenen die wel bereid zijn... om die risico's te nemen... en die kaders te verbreden... dat die worden weggezet als extremisten... die het geloof niet begrijpen. Beperk je, beste moslim... tot hetgene waartoe je in staat bent. La nafsan illa wusaha. En loop degene die deze zware woorden op hun schouders dragen... niet voor de voeten. Na dit voorval met dit beest... wat geleid heeft tot de ja, die ultieme waarheid bij dit jongetje... namelijk dat de monnik op het juiste pad zit. Na dit voorval ging de jongen terug naar de monnik... en hij vertelde hem wat er was gebeurd. Waarom? De jongen wil dat de monnik dit incident gaat interpreteren in het licht van de algemene principes van de douwe. Dus hij wil dat de monnik hem gaat vertellen wat dit incident betekent in het licht van de douwen. En dat is hoe men ook moet omgaan met zaken die gerelateerd zijn aan douwen. Je moet ze uitleggen, niet als afzonderlijke incidenten, maar als... Zaken die te maken hebben met een da'wah en die een specifieke betekenis hebben binnen de da'wah. Bijvoorbeeld, een, een praktisch voorbeeld. Als jij bezig bent met da'wah doen. En da'wah doen is een, een hele brede, uh, uh, brede zaak. Het wil niet zeggen dat je per se lezingen geeft of wat dan ook. Maar het kan in allerlei vormen. Als je dat doet en je ondervindt hinder... ...uit een bepaalde hoek, of weerstand uit een bepaalde hoek... ...dan moet je die hinder en die weerstand niet als afzonderlijke incidenten zien... ...maar je moet het in een breder kader van douwen plaatsen. En als je dat doet, dan zul je zien... ...dat hinder en weerstand op het pad van de douwen ...niet alleen natuurlijke, maar ook noodzakelijke zaken zijn. Dus dat er noodzakelijkerwijs weerstand zal komen... ...wanneer men bezig is met het verkondigen van dit woord... En zo raak je niet ontmoedigd. Integendeel, jij raakt juist gemotiveerd. Omdat je weet dat wat er nu gebeurt, ligt in lijn met wat ik doe. Namelijk de douwe. Toen de monnik hoorde wat de jongen had gedaan, zei hij tegen hem. O mijn, o mijn zoon, vandaag ben jij beter dan ik. Toen de jongen aankwam en hij vertelde hem dit incident... En het gevolg daarvan zei de, jong, zei de monnik tegen de jongen... O mijn zoon, vandaag ben jij beter dan ik. En dit zegt een monnik die op leeftijd is en kennis heeft van de religie. En hij zegt dit tegen een jonge jongen die nog onwetend is over heel veel aspecten van de religie. En ondanks dit verschil in status tussen de monnik en het jongetje... ...was de monnik bereid om tegen hem te zeggen... ...vandaag ben jij beter dan ik. Waarom? Omdat de monnik zich realiseert dat status en kennisniveau... ...niet de bepalende factoren zijn voor succes in de douw. Maar dat de mate waarin jij praktisch werk verricht... ...en de mate waarin jij bereid bent om met jouw voeten in de modder te staan... ...om het plat te zeggen... En de mate waarin jij bereid bent om beproevingen te accepteren. Bepalend zijn voor de mate waarin jij succes zult hebben in de douw. En dit begreep de monnik. En daarom was hij bereid om tegen hem te zeggen, jij bent beter dan ik. Dus een geleerde die een hoge status heeft onder de mensen. En elke dag op de televisie verschijnt. En zijn boeken en cd's in alle boekwinkels worden verkocht. En die verbonden is aan allerlei universiteiten en kennisinstituten. Die is niet per se beter dan iemand die jonger is, minder kennis heeft, heeft een lagere status heeft. Maar wel bereid is om praktisch daouwen te doen. Wel bereid is om met zijn voeten in de modder te staan. En wel praktisch invulling geeft aan de douwen. En wel bereid is om de islam te beschermen met zijn rijkdom. En misschien wel met zijn leven. En als een geleerde daar niet toe bereid is... ...wat zijn status ook mogen zijn, hoe ver zijn kennis ook reikt... ...dan is die jongen, die ik zojuist geschetst heb met die mindere kennis, etcetera, is dan beter dan die geleerde. Dit is wat de monnik bedoelde toen hij zei, vandaag ben jij beter dan ik. De monnik heeft het correcte begrip van duwen. Hij weet dat het niet alleen afhankelijk is van ...de status en de kennis en de hoeveelheid boeken en lezingen die je hebt gegeven. Maar hij weet dat praktisch handelen de doorslaggevende factor is. Want wat je zaait, zul je oogsten. Als jij een boer bent... ...met een heel groot akker... ...en je hebt heel veel korens... ...dus je hebt een hele schuur vol met korens die je op je akker kunt zaaien... ...maar je zaait ze niet... ...dan zul je ook niks oogsten... Dus het heeft geen zin om die boer een hoge status toe te kennen. Omdat hij een schuur vol met korens heeft. Als hij niet bereid is om die korens te zaaien op zijn akker, zal hij niks oogsten. En zo is het ook met de kennis. Als die kennis niet tot doel heeft dat dat praktische verandering teweeg gaat brengen in het leven van de mensen. Dan is die kennis van geen betekenis. Sterker nog, dan is die kennis juist een uh, een hujja, eigenlijk op degene die de kennis draagt. Waarom zeg ik dit? Het lijkt misschien een zijstraat, maar we hebben vandaag helaas te maken met een fenomeen. waarbij moslims de mensen met kennis een onschendbare status toekennen. Alsof kennis jou onfeilbaar maakt. Alsof iemand met kennis altijd het goede voor heeft. Met de islam. Wat wij moeten weten is dat een geleerde. ...met zijn kennis, met zijn zee van kennis... ...die hij inderdaad kan gebruiken om de moslims mee te leiden en te onderwijzen. En om de moslims mee te behoeden voor het vervallen in bid'a, et cetera. Want daar kan hij zijn kennis inderdaad voor gebruiken. En alhamdulillah, de geleerden gebruiken hun kennis ook daarvoor. Maar wat we moeten weten is dat met dezelfde kennis kan hij de umma ook doen dwalen. En vergis je niet... ...alle dwalende sectes in de islam zijn gesticht door geleerden. Zoals de en de Falasif en al die historische sectes. Die zijn allemaal gesticht door geleerden. Want je moet wel van goede huizen komen om een dwaling te kunnen inpakken. Dusdanig dat het wordt gezien als de waarheid. En dat je daar bewijzen voor kunt aanleveren. Want als jij dwaling verkondigt, iemand die geen kennis heeft, die daar prik je gelijk doorheen. Zijn dwaling, ja... Het is niet voorzien van argumenten. Niet voorzien van verzen en ahadith. Er is, ja, je prikt er gelijk doorheen. Maar iemand met kennis. Die weet hoe die zijn dwaling moet uh, uh, uh, ja, inpakken. En dus dat wil niet zeggen. Dat noodzakelijke wijs mensen met kennis. Het goede met de umma voor hebben. Of goed bezig zijn. Integendeel. Degene die wel met zijn voeten in de modder zijn. Verdient het. Om dit woord te horen. Namelijk, vandaag ben jij beter dan ik. De mensen die nu bezig zijn, met misschien heel weinig kennis, maar wel in het veld staan om de islam en de moslims te beschermen. De geleerden met een zee van kennis, die moeten vandaag tegen hen zeggen, vandaag zijn jullie beter dan wij. Want jullie staan daar met, de, met jullie voeten in de modder en wij zitten in onze paleizen weliswaar theoretisch douwe te doen. Maar dat is geen doorslaggevende factor, zoals we net hebben gezegd. Nu gaan de jongen en de monnik een uh, nieuwe fase in. De jongen heeft nu ontdekt waar de waarheid ligt. En hij weet wat de vereisten zijn om zijn douwe voor te zetten. Namelijk geduld met beproevingen en doorzettingsvermogen. En beproevingen gaan komen. Want de douwe van deze jongen die zou wortel gaan schieten in het hele Koninkrijk, maar niet zonder prijs. De prijs die hij betaalde was de duurste prijs die je kunt betalen op het pad van de islam. Maar het resultaat wat hij behaalde was ook het beste resultaat wat je kunt bereiken. De monnik. Nadat hij hem deze status had toegekend. Nadat hij tegen hem had gezegd vandaag ben jij beter dan ik. Informeerde hij hem over de verantwoordelijkheden die deze status met zich meebrengt. En hij zei tegen hem binnenkort zul jij beproefd worden dus hij kende hem zojuist een status toe in de da'wah maar hij koppelde dat ook gelijk aan de verantwoordelijkheden die zo'n status met zich meebrengt namelijk je zult binnenkort beproefd worden pionier zijn in de da'wah is geen comfortabele positie het werk van de profeten is geen aangename taak als as sadiqul amin ...sallallahu alaihi wa ...in Mekka bespuugd... ...en bekogeld werd... ...en beticht werd van krankzinnigheid... ...en waarzeggerij... ...als dat het geval is met... al amin... ...degene die totdat hij met de boodschap kwam... ...bekend stond als de waarachtige... ...en de betrouwbare. En er was consensus over... ...onder de Mekkanen dat hij de betrouwbare... ...en de waarachtige was. Als zelfs hij te maken krijgt met deze zaken... ...wat dan te denken van de simpele ziel, die leeft in dit deel van de wereld... die een weergaloze strijd voert tegen de islam... en de aanhangers van de islam. Wat te denken van deze simpele ziel. Als je denkt dat je de ware islam kunt verkondigen... zonder daarvoor de tol te moeten betalen... dan mis je het correcte begrip van de islam en van de geschiedenis. <tiedert> al minkum Komfort Comfort is niet bedoeld voor degene die deze woorden op hun schouders dragen. Inna sanulqi 'alayka thaqila Zegt Allah tegen zijn profeet. Wij zullen zware woorden naar jou neerzenden. Vervolgens zegt de monnik tegen hem. Als iemand jou naar mij vraagt, zeg dan niks over mij. Dus je zult binnenkort beproefd worden. Er zullen krachten gaan komen die jou gaan beproeven. En als zij jou naar mij vragen, zeg dan niks over mij. En de monnik zegt dit niet uit angst voor de consequenties. Maar hij zegt dit omdat hij zich realiseert... Dat elke dawa-beweging in de ontstaansfase door een periode van geheimhouding moet gaan. Totdat ze een basis creëren. Totdat ze wat zieltjes hebben gewonnen. Totdat ze de middelen hebben om de openlijke dawa te gaan verrichten. En zo is het ook met de profeet sallallahu alayhi wa gegaan. Zijn begin dawa was geheim. Totdat hij wat aanhangers had gecreëerd. En vervolgens de opdracht kreeg om de dawa openlijk te verrichten. En de monnik zegt dit ook tegen hem. Ja, en die vertelt ze niks over mij. Hij zegt dit ook tegen hem omdat, dat hij, omdat hij weet... dat wanneer de tegenstanders van deze boodschap... de leiding ontdekken... dat ze altijd op zoek gaan naar de bron van deze leiding. De koufar doen niet aan symptoombestrijding. <kwijden> ze gaan op zoek naar de bron. Dus als zij dit jongetje zouden ontdekken... ...en deze leiding en deze duwen van hem zouden ontdekken... ...dan zouden ze het niet daarbij laten. Ze zouden gaan kijken naar de bron. Waar komt dit vandaan? En zo is de werkwijze van de vijanden van de islam. En in de loop van de geschiedenis is die werkwijze niet veranderd. Integendeel, het uitgangspunt is nog steeds hetzelfde. Namelijk de bron aanpakken. Alleen de methodes zijn wat geavanceerder geworden... Dus in plaats van de bron te vernietigen, wat doet men nu? De bron manipuleren. Dan mag de bron blijven bestaan. Alleen de leiding die eruit zou moeten komen is niet meer de leiding. Maar het is gemanipuleerd. En voorbeelden hiervan in onze huidige tijd zijn talrijk. Bijvoorbeeld toonaangevende universiteiten zoals bijvoorbeeld al-Azhar die eeuwenlang een leidende rol hebben gehad als het gaat om het spreiden van de islam en, en werken aan kennis en, en, en het, het opleiden van, van, van geleerden die is door een gewiekst plan van de koufar vleugellam gemaakt onder andere door de introductie van seculier onderwijs en het plan gaat wat, is wat geavanceerd en gaat wat verder misschien dat we een andere keer over het onderwijs kunnen spreken maar zo zo werkt het als je de bron van leiding kunt manipuleren... dan hoef je niet aan symptoombestrijding te doen. En wat dacht je bijvoorbeeld van het werk van Orientalisten, De welbekende mensen die onderzoek doen naar de islam. Zij doen mega inspanningen. Zij leveren mega inspanningen... om de basisbronnen van de islam te manipuleren. Zo was bijvoorbeeld een van de zaken waar ze heel veel tijd en energie in steken... Is de integriteit van bepaalde sahaba besmeuren. Zoals bijvoorbeeld wie? Abu Hureyra. Abu Waarom? Omdat Abu Huraira de meeste hadith heeft overgeleverd. En wij weten dat de hadith wetenschap zit zo in elkaar De keten van overleveraars. Dat moeten allemaal mensen zijn. Van wie de integriteit yani, vaststaat dat die goed is die niet bekend staan als leugenaars of op een of andere manier een slechte eigenschap hebben. Want als dat wel zo is, dan is de hadith die uiteindelijk daaruit komt, die wordt niet meer als authentiek gezien, omdat er in die keten van overleveraars iemand zit die niet betrouwbaar is, misschien slechte eigenschappen heeft, misschien een keer gelogen heeft en dan wordt de hadith bij voorbaat niet geaccepteerd. En als jij zo'n persoon als Abu Huraira radiallahu anhu die zo'n 5000 ahadith heeft overgeleverd. Als jij zijn integriteit in twijfel kunt trekken. en zijn uh, uh, ja, die persoonlijkheid kunt besmeuren. dan heb je daarmee gelijk 500 ahadith van tafel geveegd. En dus worden er mega inspanningen geleverd. om iets te zoeken in het leven van Abu Huraira. wat slecht is, zodat de moslims afstand gaan nemen van. De hadith die hij heeft overgeleverd. En het gevolg hiervan is, dat de Sunna als wetgevende bron wordt gemarginaliseerd. Dan gaan mensen zeggen van weet je wat ja, die sunna is eigenlijk niet zo betrouwbaar. Dus wat moeten we doen? We moeten ons richten op de Koran. Dus er is een hele generatie van moslimdenkers opgestaan die zich alleen nog maar richten op de Koran. Dat noem je dus de, de, de, de Korani. Die zeggen van, weet je wat, die sunnah is niet zo betrouwbaar, dus weet je wat, wij richten ons alleen op het woord van Allah, de Koran. En waarom doen ze dat? Dat heeft ook een reden. Omdat ze hun dwalende ideeën dan kunnen rechtvaardigen met een vers uit de Koran. Want zoals wij weten bestaat de Koran uit twee typen verzen. De muhkem en de mutashabi. De muhkem is de vers die voor geen enkele interpretatie vatbaar is, behalve dat wat de vers zegt. De, de dief en de dieveghe snijdt hun handen of hakt hun handen af Wat kun je daarvoor maken? Bohke. Niet uh, dat we dat kunnen gaan interpreteren in het licht van bepaalde filosofische stellingen of wat dan ook Daarnaast zijn er versen die zijn multi-interpretatief die zijn voor meerdere interpretaties vatbaar en die Moetashi versen, die multi-interpretatieve versen, die moeten uitgelegd worden, dat is de stelregel in de islam, die moeten uitgelegd worden in het licht van die Mohkem versen. En de Sunnah is een algehele... Yani, uitleg van de Koran. Dus de Sunna, de hadith van de profeet, die beperkt de interpretatie van bepaalde versen. Omdat bijvoorbeeld de profeet sallallahu zo'n vers dan heeft uh, toegelicht of heeft uh, uitgevoerd wat er in zo'n vers staat, En Al muhim... als jij die Sunna kan marginaliseren en je zegt van dat is geen wetgevende bron. Dan kun je dus al die interpretatieve versen in de Koran... die multi-interpretatieve versen... volgens jouw eigen heuwe uitleggen. En dan kun je de raarste claims maken... binnen de islam. En daarom is de generatie van modernisten opgestaan... die een hele moderne en uh, ja, een, uh, vreemde islam hebben tot stand gebracht... die past binnen de kaders van 2014... En dit is trouwens iets wat al langer speelt, is al vanaf de 19e eeuw, 20e eeuw. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt, zegt dit ook over hen. dat dit hun doelstelling is. Hij zegt Wat betreft degene in wiens hart een afwijking is naar valsheid. Zij volgen de mutashabih, versen. Van de Koran. Waarom? Ibtira al fitne. Omdat zij fitne willen. al En omdat zij de uitleg daarvan gaan zoeken. Dat is dat. Vervolgens gaat de jongen een actieve rol spelen in de douw. Dat wil zeggen, hij gaat de boodschap nu actief verkondigen. En de hadith zegt: de jongen begon met het genezen van de blinden en de leprozen. En allerlei andere mensen die te maken hadden met ziektes. Dus de jongen begon zijn da'uwe door het leveren van sociaal werk. Ja, als het ware, sociaal maatschappelijke taak. In de vorm dus van het genezen van, van deze mensen. En het genezen van mensen gebeurde natuurlijk met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah had dit jongetje begunstigd met dit wonder. Ja, yani, een bovennatuurlijk verschijnsel leggen wij uit als een wonder, een mo'jizat. Maar de stelregel is dat de mu'jizat voor de profeten zijn. En wanneer anderen dan profeten te maken hebben met dit soort bovennatuurlijke uh, verschijnselen. Dan hebben we het over karamat. Dus de stelregel is. Al mu'jizaatu lil anbiya wal karamatu lil awliya. Maar je moet natuurlijk wel een godsvruchtige moslim zijn. En een, een, een, een van de awliya van Allah. Om dit soort karamat te krijgen. Dus wat we hier zien is dat dit jongetje bezig is met het winnen van de harten... door de mensen tot nut te zijn. Hij helpt ze met de problemen waar zij misschien al jaren mee zit. De een is blind, de een, heeft, uh, de een is een leproos, de ander heeft andere ziektes. En wat doet hij hiermee? Hiermee wint hij de harten van de mensen. En hij laat zien dat de uitnodiger naar de islam... iemand is die zich bekommert om het lot van de mens. Het, is niet een, het moet geen uh, diagonale relatie zijn... Van ik ben de Sheikh en ik vertel jou wat je moet doen. En je moet naar mij luisteren want anders ga je naar je handen. Er moet een horizontale relatie zijn. Je moet je bekommeren om het lot van de mensen. Zodat de mensen naar je gaan luisteren. En dan. Als de mensen zien dat jij om ze geeft. En dat jij bereid bent om te voelen wat zij voelen. En mee te maken wat zij meemaken. Dan zijn zij ook bereid om naar jou te luisteren. Dus als jij iemand helpt bij zijn praktische problemen. Oprecht helpt. Zeg niet dat je. Er moet wel oprechtheid bij betrokken zijn. Je helpt iemand bij zijn praktische probleem. En vervolgens nodig jij hem uit naar het gebed. Dan zal hij inzien dat jij om hem geeft. En dat die uitnodiging van jou naar hem. Naar het gebed. Ook voortkomt uit een gevoel. Van liefde. Want jij hebt namelijk al bewezen dat jij om hem geeft. Doordat jij hem geholpen hebt met zijn ...praktische problemen. Dus het heeft geen zin om vanuit een ivoren toren te roepen wat de mensen moeten doen... ...als je niet naast ze staat en ze helpt bij datgene wat zij nodig hebben. En met het genezen van de blinden en de leprozen... ...vestigde de jongen, wat wij vandaag noemen, een douwe beweging. En douwe bewegingen zijn essentieel in dit soort samenleving. Waarom? Omdat de samenleving zelf geen verantwoordelijkheid neemt voor de mens... De, de mensen worden aan hun lot overgelaten. En degene die zich wel bekommert om het lot van de mensen... ...hij zal de harten winnen van de mens. En hij zal dan zijn boodschap aan de man kunnen brengen. En dit zien wij... ...ook in de manier waarop de harten van sommige moslims... gewonnen worden in het West. Door de welvaartsstaat. De welvaartsstaat biedt oplossingen voor zieken... ...voor eh, zwakken... ...voor armen... En het laat je niet in de steek op het moment dat jij werkloos wordt, wordt er voor je gezorgd. Als jij ziek bent, wordt er voor je gezorgd. En dat, dat is zo. Die staat, die welvaartsstaat, levert goed werk. Alleen het gevaar is dat waardering voor de welvaartsstaat omslaat in waardering voor de waarden die die staat uitdraagt. Zoals de vrijheid en democratie en al die andere zaken die uh, ten grondslag liggen aan de staat. Dus het zijn de waarden van de staat. Op het moment dat je dat aspect van welvaart, dat de, de welvaartsstaat gaat ja, niet waarderen. Moet je oppassen. In dit geval dan. Hè, dat er niet ook een waardering ontstaat voor de waarden die die staat uitdraagt. Die weliswaar, eh, ja, die in veel gevallen tegenovergesteld zijn aan de waarden van de islam. En zo werkt het. Een van de redenen bijvoorbeeld dat de Ikhwan in Egypte zo succesvol zijn. En Hamas in, in Palestijn succesvol zijn of zijn geweest. in Mohim. Ze, hebben, uh, ze zijn vrij succesvol geweest in de afgelopen decennia. Een van de redenen is omdat zij een beweging waren die de mensen tot dienst was. Ja? Waar de overheid het liet afweten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs en armoedebestrijding, daar waren de iguan wel. Dus da'wah naast sociaal werk. Dus, dus da'wah moet vorm krijgen binnen een sociale beweging. En wij in het Westen vandaag, je zult denken van nou ja, bij ons is de welvaart goed geregeld. Dus voor ons is het niet nodig dat wij zo'n uh, zo sociale beweging uh, op touw zetten. Dus dat wij onze douwen niet hoeven te presenteren in een sociaal, uh, in een sociaal jasje. Om het even zo te zeggen. Dan zeg ik, ondanks de welvaartsstaat en de gezondheidszorg en dergelijke... hebben wij zo'n douwe beweging nodig als nooit tevoren. Waarom? ...omdat de problemen waar wij mee te maken hebben... ...niet als zodanig worden erkend door de maatschappij. Dus een praktisch voorbeeld. Een zuster. Een zuster die het pad is opgegaan van ongehoorzaamheid aan de ouders. En een pad van onzedelijkheid bewandeld. Om het netjes uit te drukken. Die is volgens onze normen en waarden ontspoord. En volgens onze normen en waarden is dat een probleem. Maar volgens de principe van de koffermaatschappij... is dat niet alleen geen probleem... het is juist het gewenste. Namelijk een vrijgevochten vrouw... die volledig is geïntegreerd. Dus waar de zuster voor ons is ontspoord... is zij voor de maatschappij vrijgevochten en geïntegreerd. Dus de maatschappij be beschouwt zo'n zuster... ik noem trouwens een zuster, het kan een broeder zijn... En uh, het, het kunnen uiteenlopende problemen zijn. Maar ik heb geen tijd om meerdere ja, nee, uh, uh, uh, voorbeelden te geven. Zodat de zusters niet denken van waarom gebruik ik altijd zusters als uh, slecht voorbeeld. Het kan ook een broeder zijn. Maar in ieder geval, waar het op neerkomt is dat de maatschappij dat niet als probleem beschouwt. En iets wat zij niet als probleem beschouwen, daar zullen ze ook geen oplossing voor hebben. Integendeel, zoals ik net al zei, die maatschappij is juist onderdeel van het probleem. Want die stimuleert juist dit soort gedrag en dit soort... Ja, die zaak. Dus wij zijn op onszelf aangewezen als het gaat om dit soort problemen. En deze problemen zijn talrijk en ik hoef jullie natuurlijk daar niks over te vertellen. En deze problemen lossen wij niet op door de douwe in een pure, theoretische, langdradige vorm te gieten. Wij moeten een beweging tot stand brengen die zich gaat bekommeren om het lot van onze mensen, net zoals dit jongetje zich bekommert om het lot. Van zijn mens. Tot nu toe is de koning zich er nog niet van bewust. Dat er een beweging is ontstaan in het koninkrijk die oproept naar de islam. En die ook aanhangers krijgt. En dit is in eerste instantie de bescherming van Allah subhanahu wa ta'ala. Die hij geeft aan de da'wah in de beginfase. Als de da'wah nog niet zelf de middelen heeft en de capaciteiten om zichzelf te beschermen. ...dan beschermt Allah subhanahu wa ta'ala deze da'wah... ...totdat er een basis is gecreëerd waarop de da'wah kan leunen. En natuurlijk daarna beschermt Allah ook... ...waar ik in dit mechanisme... Ja, ...en die moeten we in deze zin verstaan. Dan zegt de hadith... ...een van de medewerkers... ...van de koning... ...van de hofhouding van de koning... ...die was blind... ...en die hoorde van dit jongetje. Dus hij ging naar hem toe en hij bracht hem allerlei gado's... En hij zei tegen hem, dit is allemaal voor jou als jij mij kunt genezen. De jongen zei tegen hem, ik zelf kan niemand beter maken. Het is Allah subhanahu wa ta'ala die de mensen geneest. Dus als jij gelooft in Allah, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala jou beter maken. Dus de blinde man geloofde in Allah. En Allah genas hem. Kijk, het eerste wat het jongetje tegen de blinde man zei... dit is overigens ook de eerste keer... dat de jongen überhaupt spreekt... in de hadith... hij zegt tegen hem... wat hij tegen hem zegt... Yani, ik zelf... kan jou niet beter maken... het is Allah die beter maakt... het eerste wat hij doet is hem een les in aqida geeft... dus de, het jongetje... kent de prioriteiten... van de islam... Hij weet waar de prioriteiten van kennis liggen in de islam. Allereerst moet namelijk het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala correct zijn. Omdat dat het fundament is waarop alles gebouwd is. En als dat fundament wankel is, dan zal het hele gebouw wat erop gevestigd is wankelen. En hij zei tegen hem, het is Allah subhanahu wa ta'ala die geneest. Ik zelf kan niks voor jou doen. En wat hij ook deed, hij weigerde zijn cadeaus. Hij weigerde zijn cadeaus. Hij had ook de cadeaus kunnen aannemen. En dan tegen hem zeggen. Ja maar alleen Allah geneest. En dus geloof in Allah. Zodat je genezen wordt. Maar hij weigerde. De cadeaus. En hiermee leerde hij. het jongetje leerde. De blinde man. Dat deze religie die hij verkondigt. In tegenstelling tot wat mensen. Yani, gewend zijn in zo'n materialistische samenleving. Is deze religie heeft deze religie geen... Yani, het overstijgt de behoefte aan materiële voorziening. Dat is de les die hierin zit. En hij leert hem dat de doelstellingen van deze religie niet werelds zijn... maar hemels. En materialistische samenlevingen... Ja, die, die denken dat materieel kapitaal, kapitaal bepalend is voor iemands status. Hoe meer je hebt... hoe meer je kunt uitgeven, hoe meer je kunt kopen dus hoe meer je kunt bereiken dat is de, de logica van de materialist maar deze jongen leert hem het onderscheid tussen de religie van Allah en de religie van de mensen bij Allah subhanahu wa ta'ala gaat het er niet om hoe groot jouw kapitaal is maar hoe groot jouw geloof is in Allah en kijk ook hoe deze jongen zijn hulp aan de mensen gebruikt om zijn da'wah te verspreiden want dat is het ultieme doel hij is een da'i. En een da'i wanneer hij... ...sociaal werk levert... ...dan moet er een link bestaan... ...tussen de, de, de, de, de, het werk wat hij levert... ...en de da'wa zelf. Hij zegt dus... ...als je gelooft... ...zul je worden genezen. Dus hij linkt... ...zijn uh, uh, yani, uh, aanbieding... Yani dus het, ...het genezen... ...linkt hij aan de da'wa... ...namelijk het geloven in Allah. En daarmee handelt hij... ...in naam van het geloof... ...waardoor zijn dauwen aan kracht zal winnen. En wat doet hij? Hij maakt gebruik van de behoefte... ...die de man heeft aan genezing... ...om vervolgens de boodschap... ...te presenteren. Want iemand die behoeftig is aan jou... ...die zal naar jou luisteren. Iemand die iets van jou wil... ...die zal naar jou luisteren. Kijk maar naar het verhaal van Yusuf salam. Hij werd de gevangenis ingegooid... ...en in de gevangenis zat hij... ...met twee mensen. Die twee mensen hadden een droom... Gehad. En zij zagen in Jozef de persoon die deze droom zou kunnen uitleggen. Dus ze vroegen aan hem, interpreteer deze droom voor ons. Youssef a.s., zelfs in de gevangenis, is hij een daai. Hij gebruikte de behoefte die deze twee mannen hadden aan, de uitleg, aan zijn uitleg van hun dromen, gebruikte hij om zijn daauwe te presenteren. En in plaats van dat hij gelijk begint aan het uitleggen van de droom... Maakt hij gebruik van de tijd en hun aandacht die zij hebben want ze wachten op de droom, op de uitleg van de droom. Hij maakt gebruik van die behoefte die zij hebben om de islam te presenteren. En hij presenteert de islam aan hen en hij legt ze uit over tauhid en vervolgens interpreteert hij de droom. En dat is wat er moet gebeuren. Er moet een link bestaan tussen de da'wa en het werk wat wij leveren voor de mens. Deze medewerker van de hofhouding van de koning... die blind was en inmiddels was genezen omdat hij geloofde in Allah... hij keerde terug naar het paleis. En hij ging naar de koning. En de koning zag dat hij zijn gezichtsvermogen terug had gekregen. Dus hij zegt tegen hem... wie heeft jouw gezichtsvermogen teruggegeven? En de blinde man, Iman, was zijn hart binnengegaan en had zich gevestigd in het hart. Hij zei direct: Allah. Ja, kijk, dit is wat geloof doet: als geloof tot ja, nee, op het moment dat men inziet dat de staat waar hij in gezeten heeft een leugenachtige staat is. Een staat van valsheid. Op het moment dat hij dan de waarheid ontdekt... zal hij de waarheid met beide armen omarmen. Dan zal de waarheid zich heel diep vestigen in zijn hart. Maar wat daarvoor moet gebeuren is dat wel eens de waarheid moet komen. Want als die valsheid niet geconfronteerd wordt met de waarheid... dan is er, wordt de valsheid niet uitgedaagd. Dan zal de valsheid nooit afstand nemen. Het zal niet uit zichzelf weggaan. ...de waarheid moet eerst gepresenteerd worden. al haqq wa zahaqal baat. De valsheid gaat pas wankelen wanneer de waarheid gepresenteerd wordt. En daarom toen de tovenaars in het verhaal van Musa alayhis salam... ...toen zij de waarheid zagen, geloofden zij direct. Want die valsheid die zij presenteerden, die valsheid die zij verkondigden... ...maakte geen enkele kans ten opzichte van die waarheid die gepresenteerd werd. En dus waren zij bereid om direct te geloven... Daar, on the spot, wierpen zij zich ter aarde in sujud voor Allah. En de verhaal zei tegen hen, ik ga jullie afmaken en dit en dat. En ze zeiden, doe maar, want wij geloven. Ja, niet, van het een op het ander moment, het is werkelijk waar, echt wonderbaarlijk hoe dat kan gebeuren. Maar waarom kan dat gebeuren? Omdat de waarheid gepresenteerd wordt, zal de valsheid ja, niet, niet weten hoe snel ze weg moet gaan. Zal de, de valsheid vergruizen. En dit is wat er gebeurt met deze blinde man. Hij heeft al die tijd in valsheid geleefd en die tovenarij, yani dat was bedrog. En op het moment dat de waarheid zich presenteert, ziet hij ook meteen in dat het de waarheid is. En de valsheid vergruist direct voor zijn ogen zo ver dat hij zelfs niet eens bang is voor deze koning. En gewoon tegen hem zegt: Allah heeft mij genezen. Hij had ook kunnen liegen uit angst of wat dan ook. Nee, nou hij ja, zegt: Allah. De koning zegt tegen hem: Heb jij een andere heer dan ik? En hij zegt naam. Allah mijn heer en jouw heer. Dus niet alleen is deze blinde man bereid om openlijk uit te komen voor zijn geloof in Allah. Hij is ook bereid om openlijk de positie van deze taarhoed neer te halen. Namelijk jij bent geen heer. Het is Allah subhanahu wa ta'ala die de heer is. En deze God die mij heeft genezen is ook jouw heer. En dit allemaal in een munt van tijd. Kijk wat waarheid kan doen met de harten van de mensen. En dit is het moment waarop de koning in aanraking komt met het duwen van de jong. De koning wordt nu geconfronteerd met mensen die zijn gaan geloven dat er een andere heer is dan hij. Die het wel verdient om aanbeden te worden en die wel verdient om heer genoemd te worden. En het zijn niet zomaar mensen. Het zijn mensen die dichtbij hem staan. Mensen vanuit zijn hofhouding. En zoals altijd wanneer valsheid wordt geconfronteerd met de waarheid. Wanneer de Tawarit worden geconfronteerd met hun valse goddelijkheid, dan komt valsheid in actie. In een wanhopige poging om de storm van leiding te stoppen. En het ware, tyrannieke gezicht van valsheid komt dan naar boven. En de dragers van de boodschap worden dan bevochten en een heksenjacht ontketent zich tegen de verspreiders van de islam... en met mannenmacht wordt er geprobeerd... om de islamitische beweging in de kiem te smoren. En deze Tawarud is niet anders dan andere Tawari, Dus ook hij begint aan een strijd tegen de islam. Maar hoe deze strijd zich gaat ontvouwen... en hoe de dragers van de boodschap hiermee om zullen gaan... en hoe ver de invloed van dit jongetje zal rijken... en hoe groot het offer is... Dat hij bracht. Daar gaan we insha'Allah ta'ala de volgende keer op in. Wa jazakumullahu khairan. Wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu waan la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa akhiru da'wanan ilhamdulillahi rabbil alameen.